4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Denemarken is een aanslag op een vooraanstaand islamcriticus mislukt. Het gaat om de schrijver en historicus Lars Hedegaard. Hij werd bij zijn huis in Kopenhagen beschoten. VRT-correspondent Dirk Evers vertelt wat er gebeurde. Ja, bij Lars Hedegaard komt een man binnen met een rode jas. Lijkt een beetje op een postbode. En wil een pakje afgeven, maar. Terwijl Lars Hedegaard probeert dat pakje in ontvangst te nemen... trekt die man ook een pistool, schiet... de kogel gaat over het hoofd van Hedegaard heen... de dader probeert een tweede keer te schieten... maar dan klikt zijn pistool en dan neemt de dader de vlucht... en die is nog steeds op voortvluchtig. Hedegaard staat aan het hoofd van de International Free Press Society... een organisatie die zegt dat de persvrijheid door de islam bedreigd wordt.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 Opstelten Stelten vindt het goed dat het er is. Hij komt dit voorjaar met een officiële reactie. Twee verdachten van de bomaanslag afgelopen zomer op een bus in Bulgarije... behoorden tot de militaire tak van de Libanese groepering Hezbollah. Dat hebben de Bulgaarse autoriteiten bekendgemaakt. Bij de aanslag in de kustplaats Burgas... kwamen vijf Israëlische toeristen en de buschauffeur om het leven. De verdachten zijn een Australier en een Canadees... Volgens Europol werd bij de aanslag gebruik gemaakt van geavanceerde explosieven. Israël wees na de aanslag meteen al naar Iran en Hezbollah. De gestolen gouden koek van de beroemde Duitse koekjesfabrikant Balzen is terecht. Vanochtend werd het 20 kilo zware bedrijfssymbool... om de hals van een stambeeld in Hannover teruggevonden. Koek werd vorige maand gestolen bij het koekjesconcern. Bedrijfssymbool hing ter versiering aan de gevel van het hoofdkantoor in Hannover. Gisteren had de dief in een brief al aangekondigd dat de fabriek de koek vandaag zou terugkrijgen. De Duitse politie heeft nog geen idee wie erachter zit. Dan het weer, winterse buien, maar het aantal neemt langzaam af en het is zo'n 4 graden. Rond middernacht gaat het vanuit het westen sneeuwen. Morgenochtend trekt de neerslag weg. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nou, u hoorde het al in het weerbericht. Die winterse buien zorgen af en toe voor kort, kortstondige gladheid. Het is nog niet al te druk op de weg. Alles bij elkaar nog geen 30 kilometer. Twee files springen eruit. Op de A9, Alkmaar Amstelveen, is een ongeluk gebeurd in de Wijkertunnel. Er staat nu een korte file in de tunnel. Twee rijstroken zijn dicht. En het is behoorlijk druk op de A28, Utrecht naar Zwolle. Tussen Soestenberg en Leusden, 7 kilometer. Daar blokkeert namelijk een kapotte auto de rechte rijstrook.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 Tot half vijf zijn wij nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst gaan we naar Straatsburg. Daar zit onze man in Europa, Fred Stroobans. Fred, goedemiddag. Um, goedemiddag. Het is ook hier doorgedrongen dat François Hollande... vandaag in het Europees parlement zijn visie op Europa heeft ontvouwd. En wat wij hierin ook voor opgevangen hebben is dat hij heeft gezegd... dat wat hem betreft Europa meer is dan alleen een markt... een verdrag en een euro. Uh, wat wil hij? Nou, over de euro heeft hij nog wel meer gezegd, want dat viel vanochtend wel op tot drie keer toe twee keer uh, in de zaal, want hij, hij voerde daar een debat met de fractieleiders. Hij was uitgenodigd door Martin Schulz, de voorzitter van het parlement. En uh, hij zei daar twee keer, en later nog eens op een persconferentie... dat hij vond dat de koers van de euro veel te hoog staat. Hij zegt, het is een beetje raar. Aan de ene kant vragen we dat de eurolanden hun concurrentiekracht verbeteren... en vervolgens verlies je die concurrentiekracht weer door een stijgende wisselkoers. Nou, hij begreep een beetje dat hij zich op glad ijs uh, begaf. Ja. En hij zei, ja, natuurlijk moet de Europese Centrale Bank... onafhankelijk blijven. Maar hij vond wel dat op middellange termijn... de eurozone er moet naar streven... dat de koers van de euro... realistisch en stabiel blijft. Want, zo zei hij... Andere landen doen dat ook. Die spelen er ook mee met de wisselkoers. Uh, ze gebruiken dat ook als uh, um, instrument zeg maar, voor hun economie. En dan verwezen de Verenigde Staten, China, Japan ook wel. Dus dat viel heel erg op dat hij daar t, uh, tot drie keer op terugkwam vanochtend. Ja, wat op zit mijn... daar achter, Fred? Nou ja, wat daarachter zit is natuurlijk dat uh, Frankrijk in de eerste plaats komt... met een, een tekort op zijn betalingsbalans en ook op de handelsbalans... in tegenstelling tot, uh, uh, tot Duitsland. En um, hij probeert daar wat aan te doen. Hè. Je hoort ook in uh, Frankrijk vaak debatten over uh, zeg maar de de-industrialisatie van Frankrijk. Dus um, de Fransen zijn ook altijd voorstander geweest eigenlijk van een goedkope euro omdat dat natuurlijk in hoofdzaak, denk ik, de Franse industrie... en de Franse bedrijven gaat helpen. Mm -hmm. Hoe viel dat daar? Want hij ging dus in debat met het Europarlement. Als hij daar pleit voor, een, voor een, eigen, eigenlijk een eigen wisselkoersbeleid... maar eigenlijk gewoon Europa is een land... en Europa moet dus ook een eigen regering hebben... anders kan je ook geen monetair beleid voeren. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Nou, het, het, het debatten in een Europese parlement verlopen anders dan in de Tweede Kamer. Hè. dus is geen interruptiemicrofoon. Uh, Kijk, wat, het, het, het bezoek van Hollande past een beetje in het beleid van Martin Schulz, de voorzitter van het Europese parlement. Die wil dat parlement veel meer op de politieke kaart zetten. Nu heeft hij maanden geleden in Brussel al uh, Angela Merkel uitgenodigd. Ook mm -hmm. voor zo'n debat met de fractieleiders. En meestal verloopt dat dan uh, als volgt. Uh, de staats- of regeringsleider, Merkel of Hollande, die komen dan... Die geven een speech. Dan mogen alle fractieleiders daarop reageren. Daar reageert daarna Hollande weer. Dan mogen de fractieleiders nog één keertje. En dan mag, zoals vanochtend, Hollande afsluiten. Zo, wat zal dat spetteren? Een... Ja, nee, maar het kan niet anders. Er zitten veel te veel mensen ja, in, dat, in dat parlement. En het ligt natuurlijk niet voor de hand dat een, een, een, zeg maar een bondskanselier of een uh, Franse president naar het Europees parlement komt. En dat is een beetje de nieuwigheid die Martin Schulz heeft ingevoerd. De voorzitter Europees van het parlement? parlement ja, ja dat, dat Europees parlement um, is natuurlijk alleen verantwoording verschuldigd... Uh, uh, nou, in relatie met de Europese commissie. Hè. Zij kunnen bijvoorbeeld de hele Euro Europese commissie wegsturen... als ze vinden dat daar uh, dingen gebeuren die uh, niet hadden mogen gebeuren. Zij uh, uh, maken samen de wetten, Europese wetten, samen met de vakmeneer... Van de landen. Maar op die staats- en regeringsleiders heeft het Europees Parlement helemaal geen vat. Want die moeten verantwoording afleggen aan hun eigen parlement. Het is een nieuwigheid dat nu ook die staats- en regeringsleiders om de havenklap hier uitgenodigd worden door Martin Schulz. om toch in debat met het parlement te gaan. Het Europees Parlement, dat doen ze graag. En het is ook een nieuwigheid. En er wordt gefluisterd in de wandelgangen dat misschien ook wel Cameron uitgenodigd zal worden. om hier in debat te gaan met het Europees Parlement. Ooit. Hmm. Maar dan benieuwd. toch nog even, ook al gingen ze dan niet heel direct met elkaar in debat, wat waren de reacties op, op deze uitspraken van. Uh, Hollande? Er zijn op, op, in, in de wandelgangen weinig reacties. Er was heel veel lof over het optreden van Frankrijk uh, in Mali. In Mali. Mm -hmm. hij, had het ook, uh, hij had het natuurlijk ook over de, over de toekomst van Europa, maar wat belangrijk is, is deze week ook een Europese top. Die Europese top gaat over de Europese meerjarenbegroting, dus over een periode van zeven jaar. Zeg maar, zeg maar, hoeveel geld gaat de Europese Unie? tussen 2014 en 2020 uh, spendeert. Dat is ongeveer een triljoen, een goede duizend miljard. Maar dat wordt behoorlijk op bezuinigd door een heleboel lidstaten. En het Europese parlement wilde natuurlijk dat François Hollande... zeg maar het standpunt een beetje toch zou overbrengen van het parlement. Dat parlement dit nooit gaat goedkeuren. Eh, als je, zoals in het voorstel voorlicht van Herman Van Rompuy... de voorzitter van de Europese Raad... dat er 20 miljard minder in zal zitten dan in 2005. Nou, Hollande zei van, kijk, aan de ene de kant kun je wel bezuinigen, maar aan de andere kant moet je er toch ook voor zorgen dat de economie kan blijven groeien en hij heeft Wat een, een inzicht. Goed compromis. Ja. Hij heeft ja, maar hij is socialist. Hij heeft oh. een goed compromis beloofd. Oké. Okay, een goed. goed compromis. Goed, Fred. Ja. Dankjewel tot zover. We Dankjewel. horen jou morgen heel uitgebreid met het Euroforum waarin dan ook Jean-Luc Dehane zit vanuit Straatsburg. Dankjewel, Fred. Dag. Klinkende munt met vandaag Paul Jekkers, bestuurder van Bond voor Postpersoneel en nieuw inklinkende munt. Mariette Doornenkamp... bestuurslid van pensioenfonds ABP. en commissaris bij onder meer verzekeraar Mensis, adviesbureau Conclusion. en niet te vergeten de Westland Kaasgroep. Zo is dat. Ze heeft ook veel ervaring ja. in bankwezen bij onder meer de NMB. Welkom Dank in het wel. panel. Um, pensioenfonds en financiële instellingen. dat zijn niet zo de meest populaire instellingen op het moment. Nee. Heb je daar, we hebben afgesproken u en jij te zeggen. Ja, Heb je er last van? Ja, heb je daar last van? Het is niet leuk. Ik denk dat er uh, gelukkig nog steeds bij financiële instellingen... of het nou pensioenfondsen zijn of banken... heel veel mensen werken die het echt heel goed menen... met uh, de mensen waarvoor ze werken. Ja, en, maar een beruchte uh, verjaardagsfeestje. Kun je dan zeggen dat je daar en daar werkt? Ja, dat zeg ik wel. Daar ja. heb ik geen moeite mee. En daar nee. heb ik geen moeite mee. Omdat je, ja, ik denk ook wat je zelf uitstraalt... ik denk dat ik gelukkig altijd nog wel aan de goede kant heb gestaan. En ik denk ja. ook dat dat belangrijk is. Ik bedoel, ik denk ook dat... Ja, uh, er zijn gewoon heel veel mensen bij financiële instellingen... die het wel goed doen. wat mm. ja, want is, tussen ja. goed doen en goed menen... wat je net zei, is natuurlijk ja. ook nog een verschil. Ja, en ook je kan het reuze gevoord. goed ja, ja. doen. Hoe zou je zo. de foute kant uh, willen omschrijven? Nou ja, ik denk dat er wel iets gebeurd is... Uh, in de salarissen, in de bonussen... Um, en dat is niet goed geweest voor de financiële sector. Ik denk toch dat het een, een dienstensector is en dat de salarissen zeg maar de pan uit zijn gerezen, ja. zowel zeg maar internationaal in Londen, met name denk ik nog meer in de beleggingswereld dan in de, ja ook wel in, in, de, in de corporate lending wereld zeg maar in, in de, in de D daar zijn echt wel uh, ja, exorbitante ontwikkelingen geweest. En dat is denk ik voor de sector in zijn geheel niet goed geweest. Ja. Een bonus koppelen aan, aan, aan resultaten die, die eigenlijk, als je het goed bekijkt... helemaal niet zo verstandig zijn voor een bank... om daar nee. uitsluitend naar te streven en al het andere weg te laten. Nou ja, kijk, als je in een dienstensector werkt... dan is het best wel eens goed om iemand individueel te belonen... als hij ja, iets heel extra, nee, heel erg goed doet. Ja. En dat mag ook, maar het is niet goed om uh, targets te stellen waardoor mensen het verkeerde gedrag gaan vertonen. Dat ja. wil je niet. Laten we gelijk doorgaan, wat nou we het er toch over hebben. Over de nationalisatie van en, uh, SNS Reaalbank. SNS Bank Reaal, een verzekeraar. Ja. Uh, met wortels in de vakbeweging. Iedereen verontwaardigd over deze hele kwestie. En iedereen die ook als een beest op die soort van keulen ja, uh, de topman duikt uh, die nog een paar jaar geleden de financiële man van het jaar was omdat hij zo'n geweldig risico vol durfde te ondernemen Hè, uh, uh, wat zij balken in de oost-indische compagnie mentaliteit ja en de zo. VOC, de kom, op, jongens. VOC ja. kom op jongens uh, en nu ineens is die ja. Nou ja, is die gewoon een, een leper een lepra leider hoe, hoe ervaar jij dat uh, nou, ja, dat dan is, dan. is natuurlijk ook niet fair. Ik bedoel, hij heeft het niet eens in eentje gedaan. Er zitten commissarissen, er zit een voltallige raad van bestuur. Er um, zit een Nederlandse bank. Er zit een Nederlandse bank. Maar ik bedoel, ik denk in de eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de directie en de Raad van Commissarissen. De Nederlandse bank moet toezicht houden en kan natuurlijk niet het bestuur overnemen. Zij maken de keuzes. Maar dat doet niet één meneer alleen. Dat doen er een aantal met elkaar. En ik denk dat het wat er nu gebeurt richting Soort van Keulen, is natuurlijk gewoon niet ver. Ik bedoel, als je kijkt naar de CFO van ten tijde van Sjoerd van Keulen, die geëindigd is als CEO... Laterstein. Laterstein, ja, ja. Die heeft er bijna uh, 11, 12 jaar gezeten, ja. Ja. ja. En ik bedoel, als je dan kijkt... wie is er verantwoordelijk voor acquisitie en due diligence... ja, dan heeft hij er ongetwijfeld ook een belangrijke rol in gespeeld. Ja, ja. maar ja. het is makkelijk natuurlijk om één scapegoat even ja. neer te zetten. Dat en vooral, is ik, uh, dat uh, is dan weer het onhandige, vooral als uh, die naam valt... en dan ho hoort iedereen, ja, maar die is nu al lang weg bij SNS... En blijkt dan op een post te zitten waarbij hij Nederland in het buitenland, de hele financiële sector van Nederland vertegenwoordigt. Yeah. Te ja. En dan gaan mensen hele gekke dingen roepen. Ja, ja. maar ja, je moet wel in balans. Ook wij, zeg maar, dus ook het publiek moet wel in balans blijven. Ik bedoel, je moet wel een, iemand fair blijven behandelen. En natuurlijk, ik denk dat niemand kan ontkennen dat het absoluut een foute beslissing is geweest. Maar, maar dan ja. toch nog even, finance, uh, daar heb je het over goed menen en, en goed kunnen. Doet dit iets af dat hij zulke grote risico's, hij dan nog even. Neem ook aan, aan, aan zijn kunde. Want er wordt nog steeds gezegd: het is desondanks iemand die verdomd veel verstand van zaken heeft. Ik denk dat hij absoluut goed verstand heeft van financiën. Maar ik denk wel dat hij hier een verkeerde beslissing heeft genomen. Ik denk niet dat je als SNS-bank uh, er verstandig aan gedaan hebt om property finance over te nemen. Maar, ja. Aan de andere kant, als oh, ja. de crisis vijf jaar later was uitgebroken, dus volgend jaar pas. Dan had hij ondertussen nog vier lintjes erbij gehad. Maar ik denk dan nog, <laughs> ik denk dan ook. nog, als je ja. gewoon kijkt naar de. Naar de Zeg maar naar het bedrijf wat SNS was, dan, dan hoort daar nee, geen property dat, dat finance een bij. Dat is allemaal, met name Ik SNS, bedoel, ja, de ja. brave spaarbank. Ja, en de, de, dat en is de, gewoon een bedrijf wat er niet bij hoort. En de verzekeringsmaatschappijen van ja. de vakbonden vroeger. Ja. Die ja. overigens ook een ja. flinke, ja. flinke, flinke veer moeten gaan ja. laten nu... omdat ze als ja. aandeelhouder uh, de vakbonden, hè? flink wat ja. zin ja. te kwijt zijn. Maar het is gewoon een na-eil-effect van dingen die aan het licht komen. Bijvoorbeeld de aanschaf van die property finance. die De bouwfondspoot, die natuurlijk de zaak opgeblazen. Heeft bij SNS. Het is het toch het na-eilen van beslissingen van toen. Uh, we kunnen nog wel bij andere instellingen ook nog wel van dit soort ontwikkelingen verwachten, denk je niet, Paul? Ja, ik sluit dat niet uit. Ik, ik, ik denk, ik denk, weet je, het, het meepraten van ja, wij, de huidige maatschappij waar Zowel politici als media, ik geef jullie ook maar wat mee... direct en onmiddellijk achter iedere hype aanhollen... Mm -hmm. zijn wij ook steeds heel erg geneigd om een meneer of een mevrouw te zoeken... die een naam heeft ja. en een kleur lippenstift. Want die, die kunnen we op een foto zetten en die heeft het dan gedaan. Ja. Uh, en dan, zijn er nog, dan is er een hoofdtoezicht, die heeft het ook gedaan. En Ik, ik denk wel eens, want, want je ziet het ene toezichtorgaan na het andere... falen naar de mm. normen van nu... Je moet je denk ook goed realiseren dat bijna alle... het maakt niet uit of het centenactiviteiten of andere activiteiten zijn... er zijn een aantal dames en heren die daar in de top zitten en de beslissingen nemen. En er is een toezichtorgaan. En doorgaans worden de mensen uit dat toezichtorgaan... uit precies dezelfde clublieden gerekruteerd als de, als de mensen waar ze toezicht op moeten houden. Ja. En die denken bij het, hetzelfde. Bij het bekende Old Boys Network. Het gaat erom dat je het risico loopt... dat ook in zo'n toezichthoudend orgaan... niemand ten aanzien van de beslissing ooit een keer zegt... hoezo? Nee. Want die vindt dat zelf ook logisch. Want op dat moment... Ja. Met, een, met een exploderende uh, vastgoedmarkt... SNS had dat... dat is een ander verhaal. is te mm -hmm. klein om zo'n ding te kopen. Ja. Maar op zich... Uh, op dat moment investeren in vastgoed... en veronderstellen dat je forse winst gaat maken... op een, op een maatschappij die veel in vastgoed doet, is dat geen rare gedachte. Nee. Uh, Marjet, want ja. je zat eerst uh, met te knikken toen Paul ja. zei... men denkt hetzelfde, dus waar blijft dan de controlerende taak? De nou ja, ik, denk, houding? ik denk dat je inderdaad wel een risico loopt... dat er uh, op een gegeven moment heel veel mensen langs dezelfde lijnen denken. En dat het wel goed zou zijn, of wat een toezichthouder natuurlijk met name moet doen... is af en toe achterover gaan zitten en uh, kritische vragen stellen. Ja. En, en zeggen van, hé, hey, wat gebeurt hier eigenlijk? Welke ontwikkelingen zien we hier? En ik denk dat, nou ja, dat, je, je, je hebt natuurlijk... Uh, iedereen heeft een beetje de neiging, dat is wat je zegt, tot kudde Gedrag. En dat moeten we uiteindelijk, als je een toezichthouder... zeker in de rol van toezichthouder... ja moet dat kuddegedrag, daar moet je voor waken. En ik denk dat kijk, de toezichthouder heeft dat denk ik in de afgelopen jaren al heel erg verbeterd. Ik bedoel, heeft al meer afstand genomen van uh, de gebaande paden... en probeert met meer achterover te leunen om te zeggen van... hé, hey, waar mm -hmm. zijn we nou met z'n mm -hmm. allen mee bezig? Mm -hmm. Maar dat is wel een risico. Dus dat risico dat onderkreeg. Ja, Maar je het kan is... kwalijk mensen uit een niet-financiële instelling... in, nee. in zo'n uh, controlerende functie zetten, want die heeft er geen verstand ja, van. Maar, nou, zo er er maar zijn, zoek, natuurlijk... zoek eens naar een midden, denk ik wel eens. maar nou ja, nou, laat er ook op... eens iemand toe die gewoon in de ogen van de anderen... een stomme vraag stelt. Jij stopt er niks van. Ja. Geef maar eens een antwoord op die stoppenvraag. Nou ja, maar je hebt, ja. wel genoeg, je hebt genoeg kritische denkers. Je hebt genoeg mensen die, die triggeren en die irritante hm. vragen stellen. Ik bedoel, en dat heb je. En ja. ik denk dat dus de Is één toezichthouder... stap, zoals het nu uh, lijkt, althans dat dat gaat gebeuren... en dat is een, een grote uh, schok in, in zowel Den Haag als aan het Frederiksplein... dat er nu wordt gedacht om de rekenkamer toezicht te laten houden... op de Nederlandse bank... En ze, nooit nog... voor en ze vonden het nog een goed idee. Ook. En ze vonden het nog een goed idee ja, op de Nederlandse je, je, zeg je, zegt je krijgt het het natuurlijk wel een stapeling ja. van toezicht. Ja. Ja. Ik bedoel, het houdt, kijk, uiteindelijk heb je, ik denk, je hebt ook een eigen sanitation factor nodig. Ik bedoel, mensen moeten ook een zelfreinigend, zelf... ja. vermogen. Een zelfreinigend vermogen dankjewel. Dank ja, je wel. een zelfreinigend vermogen nodig, dat je met elkaar dingen doet. En je moet niet vijf toezichthouders nodig nee, hebben eens. om het Stapel, stapel, stapel te Daar gaan die beter van worden. We krijgen nee. meer bureaucratie. Ja. Nou ja, en, en meer ook... kansen dat iemand die ja. zo je... En verkramptheid, ja. überhaupt geen durf meer om iets ja, te doen. Dus het zit gewoon in een moraliteit. Paul, Paul zegt dus gewoon, eigenlijk moet je iemand hebben die zegt... waarom, waar, waardoor die hele wereld denkt wat een suffert... terwijl de rest van Nederland denkt, ja, inderdaad, waarom? Dat is een goede vraag, die zouden we ook wel eens beantwoord willen zien. Ja, we, ja. We dat bedoel, moet we je hebben. Het, we hebben het... het is niet om wel goed te praten wat er bij SNS... maar goed, er is heel veel geïnvesteerd in vastgoed... meer dan dat het benadering is in opbreng. De mensen zitten... Eh, de club zit feitelijk in hetzelfde schuitje als de mensen die in 2002 een hypotheek namen van 140% van uh, de waarde van dat huis. Kregen ze ook alweer even versimplificeren. Hmm, yeah. En En zitten nu ook in. Maar iedereen gaf die 100%, want iedereen ging ervan uit dat dat huis vanzelf wel meer waard zou worden en ja. dat de bewoner meer ging verdienen. Dus, no probleem. Ja. Ja. En dat viel tegen. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, in, in het verwijtencircus, uh, dat richt zich nu op de financiële instellingen <lacht> ja. enzovoort. Maar vanmorgen stond er, uh, het begint langs, langzamerhand ook een beetje te verleggen naar de pensioenfondsen. Dat ligt al het dan natuurlijk. Dan langer hoor. <lacht> ja, dat ja, ligt dan langer. Ja, dat ligt dan <lacht> langer. Maar, voor, maar, maar nu, we hadden het zo pas over uh, toezicht houden en verstand ervan hebben en dat soort dingen. Er was een, uh, de vanmorgen een opiniestuk in de Volkskrant, Ilja Boula, zij is economische ja. risicomanager, je hebt het gelezen, uh, die vindt dat diezelfde woede die zich nu tegen die SNS-bestuurders SNS keert... zich ook eigenlijk tegen de bestuurders van de ABP... het pensioenfonds moeten keren... omdat ze ook hebben zitten slapen... en dat er allemaal mensen zitten... die er totaal geen verstand van hebben. Nou. Hoe komt dat op jou over? Nou ja, ik, ik, ik kan moeilijk zeggen dat het waar is. Dus ik ben het eigenlijk <lacht> niet mee eens. <lacht> ik denk dat we, als je kijkt naar het ABP-bestuur... we hebben, zeg maar, in de afgelopen jaren... en dan over de afgelopen drie, vier jaar... is het bestuur behoorlijk gewijzigd. Uh, in de zin van dat we echt wel hebben gezocht... naar zwaardere financiële expertise, wat niet betekent dat die daarvoor niet zat. Maar bedoel, we hebben onze er nog meer op gefocust. En wat hij uh, natuurlijk aangeeft van, u had uh, zeg maar meer rente in moeten dekken. Ja, het zijn keuzes die je op enig moment maakt. Ja, en... Hij maakt zich met name zegt... kwaad omdat jullie de risico's die het uh, uh, die fonds gelopen heeft, niet heeft afgedekt. En het argument dat het allemaal te duur zou zijn, omdat die derivaten uh, giftig zijn. We kennen de verhalen uit de de het verleden. Zegt ja. hij, dat is onzin, want het gaat niet om dat soort derivaten. Nou ja, we hebben wel een belangrijk deel van de rente afgedekt. 25 van onze portefeuille is afgedekt. En je, je zit bij renteafdekking altijd... Um, dan dek je niet af zeg maar, wat er in je eigen fonds en beleggingen gebeurt. Maar wat je afdekt, dat is de rente die je contant moet maken... die je volgens het stelsel wat de DNB en uh, zeg maar Den Haag je oplegt... Hoe je dat uitrekent, dat dek je ja. af. Dus je moet ontzettend oppassen dat je niet een maximaal bedrag afdekt. Want als het fout gaat, en dat hebben we bij Vestia gezien. Ja. Dus als die rente een andere kant opbeweegt dan je gedacht had. En dat is bij de helft van uh, of bij een kwart van 250 miljard, wat wij op dit moment zeg maar, ruim in portefeuille hebben, gaat het om hele grote getallen. Ja. Dan beweegt het ontzettend snel is van die, je uh, af. is die ja. kritiek helemaal onterecht, Paul? Dit is inderdaad geen nieuwe kritiek. In 2009 was begon dat zo'n beetje, dat verhaal van jongens. Er zitten daar bij het ABP mensen die geen idee hebben van beleggingsrisico's. Ze weten niet wat ze moeten doen. Dat was exact hetzelfde verhaal. Nee, dat geloof ik van het huidige ABP-bestuur. Ik ken er een paar van, maar geloof ik helemaal niet dat er, dat er mensen zitten die geen idee hebben van de risico's. Het is precies. Wat het, het is een keus. Als je, en, en ook dat, soms probeer ik het maar een beetje klein te maken. Nou, als je al je risico's in het leven afdekt, dan gebeurt er verder ook niks. Mm -hmm. Dat wordt saai. Mm. En, en de, de, manier, de manier om het risico op een euro helemaal af te dekken... is het begraven op een plek die niemand weet. Dan ligt het over honderd jaar er nog. Dat staat vast. Wat je eraan hebt, weet je niet, maar het is niet weg. Dus, dus zo'n zo'n zo zo pensioenfonds, en dat geldt voor het ABP, maar geldt voor alle andere. is steeds aan het zoeken naar een methodiek om inderdaad het risico enigszins te managen. Maar toch ook een rendement te halen op ja. dat vermogen. Want dat is de bedoeling. Die, de mensen dat willen ja. uh -huh. niet alleen dat er geen kortingen komen, maar als we deze ellende voorbij zijn. Ik hoop dat het een keer gaat gebeuren. willen ze ook weer dat die pensioenen geïndexeerd ja. worden. Dat kan alleen maar als je een zodanige beleggingsmix neerzet. dat je de kans hebt. Voldoende rendement te halen ja. om die indexering ja. op plaats te vinden. Wat iedereen in die discussie natuurlijk ook vergeten is dat dat risico vroeger ook gelopen werd. Toen leek het wel van niet, maar dat was natuurlijk. Toen ja, was dat als het wel nou zo. Deed zich niet en, ik voor. Doel, kijk, en als je rente indekt, dan dek je rente zeg maar, in op een bepaald bedrag. Maar als die rente dan dus niet daalt, maar stijgt, dan ga je op een gigantische manier de mist in. Dus ik bedoel, het is niet zo dat je eigenlijk de risico's kunt weg. Zeg maar, of in de grond kunt stoppen... die risico's blijven altijd bestaan. Ik bedoel, als je A doet, loop je risico op B. Als je B loopt, dan loop je risico op C. Het is nooit beleggen... En, en zo'n groot vermogen investeren is nooit zonder risico. Nee. Dus je maakt altijd keuzes. En wat we met elkaar proberen, is zo goed mogelijke keuzes te maken. En ik denk, bedoel, als ik naar de ABP kijk... hebben we in de afgelopen 20 jaar, als je over die hele 20 jaar kijkt... gemiddeld 7% rendement gemaakt. Nou. Het afgelopen jaar bijna 14, 13,7%. Ja, dat doen we volgens mij echt wel... Met een, een goede afweging van risico. Het verwijt de circus even laten voor wat het is. En even naar de actualiteit van vandaag. KPN, dat was een schok vanochtend op de beurs. KPN is ongelooflijk hard onderuit gegaan. Het gaat niet goed. De jaarwinst is gehalveerd. En vanochtend zei KPN. We gaan een enorme hoeveelheid. En daar schrok iedereen vooral van. Nieuwe aandelen uitgeven ter waarde van 4 miljard euro Paul, Hoe is dit bedrijf op de been te houden nog? Nou, het zal niet meteen omkukelen. Maar er is wel wat aan de hand. Het zal die betekenis hebben. Het bedrijf is op zich. Op dit moment niet echt ongezond, maar ze hebben een cashprobleem. Uh, omdat ze enorm veel geld geïnvesteerd hebben in het nieuwe netwerk. En, ja, en, wat heel en, snel en, is, maar door niemand en, te gebruiken. is. Het nee, is, is, is de vraag hè? of dat ooit wat op gaat leveren. Maar dat, dat is, dat is een, er zijn een aantal analisten van overtuigd dat dat nog best wat gaat verdienen. Maar, maar ze hebben daar heel veel <lacht> geld in geïnvesteerd. Ja. En nu hebben ze geen geld meer zitten voor de keuze ja. om het weer erbij te gaan lenen. Ze hebben al een hele hoop geld geleend of... Het te financieren met, uh, met uh, nieuwe aandelen. Ja. En daar, zal, daar zullen met name de aandeelhouders van KPN. Want KPN is tot op heden een. een, een dat was de tactiek van scheepbouwer de aandeelhouders tevreden stellen, de aandeelhouders tevreden ja, stellen de Maar mijn, mijn, mijn collega's vakbonden hebben in het afgelopen voorjaar... een, een, een hele woeste actie opgezet. van: en Nou, is het een keertje mooi geweest met het bevoordelen van die aandeelhouders. Wij ja. willen ook wat om het simpel ja. uit te leggen. Nou ja, ze worden nu gelijk bediend dan. Want de aandeelhouders worden nu toch wel behoorlijk geraakt. Want als je winst daalt en je breidt de aandelen uit... dan maar, is het winst per aandeel per daalt. Het je kunt het ook anders bekijken. Hè? Die aandeelhouder is in de afgelopen jaren... en dan praat ik over de afgelopen tien jaar... inderdaad flink gepemperd. Het heeft echt bediend, heel ja. veel uitkeringen ja. gehad. <laughs> Eigenlijk net zoveel uitkeringen gehad als het bedrijf nu terugvraagt. Ja. Ik bedoel, Je kunt ook zeggen als belegger dat het, en als bedrijf... dat je een, zeg maar een, een relatie met je aandeelhouder hebt. Dat je zegt, van, ik heb het geld niet nodig. Ik heb het op de bank staan. U krijgt het van me terug. Het zijn golfbewegingen. Nu, het zijn golfbewegingen. nu is het zo dat er weer geïnvesteerd wordt. Er is in de afgelopen jaren ook niet verschrikkelijk veel geïnvesteerd. Nu wordt er weer volop geïnvesteerd... Ik denk ook dat het bedrijf zich weer de goede kant ontwikkelt. Ook zeg maar, intrinsiek wordt het gewoon een beter bedrijf. Het is bezig met die glasvezel. Het is bezig met een, een ja, gewoon betere producten. Nou, dat betekent dat ze nu geld hebben. En dan is het eigenlijk ook logisch dat dan aan diezelfde aandeelhouder die in de afgelopen jaren dat geld terug heeft gehaald waar ze niks mee konden, om het nu weer te investeren. Dat, ja. dat zou eigenlijk de normale. wereld Het klinkt wereld heel moeten normaal zijn. en logisch, maar denken de aandeelhouders ook nou, zo? Ja, ik, misschien niet. <lacht> ik bedoel, maar zo zouden ze misschien van wel zeker moeten van denken. Niet, maar... Ja nee, ja nee maar ik bedoel zo zuid is het natuurlijk wel moeilijk ja, ja. Ik bedoel, Paul, dat, dat is wel je relatie die je met de aandeelhouder zou moeten hebben. Ja. Zo van, nou, als ik het niet nodig heb, krijg je het van me terug. Maar ik wil het ook wel weer een tour hebben. En ik bedoel, een bedrijf als KPN... de bank is op dit moment natuurlijk niet de makkelijkste financier. Maar, dus het is niet onlogisch is dat ze dat onlogisch. weer met de aandeelhouder ja. vragen. Ja. En Paul, maar je krijgt toch de indruk... als je zo ruwweg de geschiedenis van KPN ziet... dat ze steeds een beetje achter de feiten aanlopen. Want een eenzelfde iets als nu gebeurt... gebeurde jaren geleden met, met dat UMTS net. Nu hebben ze G4. De mensen kunnen het helemaal niet gebruiken of de telefoons zijn niet geschikt. Er wordt gezegd, nou, die niet? zakelijke markt die vindt het misschien wel interessant... maar de particulier, die blijft lekker op wifi zitten. Ah. Dat is goed, dat is gratis. Dus een beetje achter de feiten aanlopen. Ja, een beetje achter de feiten. Aan de andere kant ze hebben ze erg succesvol geopereerd. En om eens een heel nieuw gezichtspunt erin te gooien... misschien is er wel een hele andere oorzaak. Uh, zeg eens. Dick zat er een hele tijd, ging prima. Winde, hij ging Winde. weg, ging gelijk fout. De nieuwe CEO werd vrij snel daarna vervangen door Scheepbouwer. Het ging prima en hij is weg. En nu, dus misschien zit er zo... Oh, dus die is ook gewoon weer weer weg. Een, en dan dat komt zou een conclusie er, een kunnen zijn. Als Blok weer weg is en dan komt een andere, dan gaat het weer ineens goed. Hey, ik... Hmm. ik K KPN is op zich is geen slecht bedrijf. Het, is ja. ook, het zit ook het is goed in elkaar. Het zit, ja, okay, het, zit, ja. het zit qua operatie goed in elkaar. En dit zit nou even heel erg hard uh, tegen. Twee dingen tegelijk. Een verlies waar ze niet helemaal op hadden gerekend. En die heftige investering. En in principe moeten ze de kracht hebben om daar wel weer bovenop te komen. Ja. Okay. Want ze hebben de winst is gehalveerd. Maar het is altijd nog bijna 700 miljoen. Precies. Ja. ja, dat vergeten we dan altijd ja. bij te zeggen. Ja. Er is, ja, dat is het is een kerstprobleem. Goed. Ja. Heel hartelijk bedankt, Paul Jekkers en Mariette Doornekamp. Graag, Graag tot een volgende keer. Dit was de villa voor vandaag. En wij zijn er vanzelfsprekend morgen weer vanaf half vier. En zometeen hoort u na half vijf het vertrouwde stemgeluid. Van Tim Overdiek met het Radio 1 -journaal. En het vertrouwde nieuws uit Den Haag, want daar hebben we er veel van. En het leuke als je eenmaal begint... is dat er nogal wat onderwerpen tijdens de uitzending binnenstromen. Dus ik kan in dat opzicht geen compleet lijstje geven. We laten ons verrassen door de collega's in Den Haag. Ter voorbereiding op de uitzending vroeg ik me opeens af... waar staat de afkorting KPN eigenlijk voor? Koninklijke Nederland. Precies, dat wisten ze zo, die KPN. Nee, Koninklijke PTT. PTT, -Nederland. juist. En PTT, ah. zo weten we dus: Post, Telefonie, Telegrafie. Nou, de toekomst van KPN. Centraal deze uitzending. Nou, de hoofdpunt van het nieuws: Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Rob Stelten van Veiligheid en Justitie heeft gereageerd op de uitkomsten van het Europol-onderzoek naar matchfixing. De resultaten hebben de minister verrast en dan neemt ze naar eigen zeggen bloed serieus. Stelten houdt zich op de vlakte over de vraag of de Nederlandse justitie nu een eigen onderzoek moet gaan doen.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 Donderdag begint een EU-top in Brussel over de meerjarenbegroting. En een van de voorstellen is een salarisverlaging voor de Europese ambtenaren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Awb Verkeersinformatie. Alles bij elkaar nu. 20 files, 60 kilometer. Dat is vrij gebruikelijk voor die tijdstip. De meeste files zijn te vinden bij Rotterdam. En er zijn een paar dingen die opvallen. Een aanrijding op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Dorp en het Prins Klausplein. Daardoor 2 kilometer file. En de rechte rijstrook, die is even dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar is een aanrijding geweest in de wijkertunnel. Twee rijstroken zijn dicht. Maar de file blijft binnen de perken. Het staat nu 2 kilometer. Omrijden is namelijk vrij eenvoudig. Via de Velseltunnel. Ten slotte Utrecht, de A28 naar Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel vrij, maar tussen Soesterberg en Leus de Zuid staat 6 kilometer file. Ja, ik hoorde net dat er een flinke vorstperiode aankomt. Kunt u me helpen aan schaatsen? Uiteraard, meneer. Eén paar? Nou, ik dacht om met 5000 te beginnen. Ondernemers kijken anders en zien overal kansen. Daarom heeft Ziggo volop bellen voor ondernemers bij Office Basis.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 met Tim Overdink. Goedemiddag. Wat is de toekomst van KPN? Voordat we die vraag kunnen beantwoorden... eerst even bijkomen van het nieuws van vandaag. Het bedrijf wil veel geld ophalen op de beurs. Wat zegt dat over de gezondheid van KPN? En dat in een tijd dat wij als consument anders telefoneren. SMS'en, whatsappen, e-mailen, Twitter. Hoort het woord telefoneren? Misschien thuis in het Museum voor Communicatie. Daar zijn we vanmiddag. Ontzetting op Ameland. We bellen met de pastoor die zondag aan de slag ging... in de kerk die nu is afgebrand en waar ook een bijzonder schilderij in vlammen is opgegaan. Hebben we ook goed nieuws vanmiddag? je zeker. We hebben een nieuwe weerman hier bij de NOS en die stellen we straks aan u voor. Slecht nieuws voor beleggers in telecombedrijf KPN. De omzet en de winst dalen en KPN gaat nieuwe aandelen uitgeven... want het bedrijf heeft heel veel geld nodig. Het gevolg? De aandelenkoers duikt omlaag. André Mijnema, onze economieredacteur. Hoeveel? heeft het aandeel KPN op de beurs ingeleverd. Nou, op dit moment is de handel nog halen. We verliezen zo'n 20 procent. We hebben al een keer 25 procent lager gestaan. enorme klap naar beneden. Zo'n 1,1, 1,2 miljard aan beurswaarde... die in een paar uur tijd gewoon verdampt is. En eigenlijk natuurlijk ook heel cynisch. Hè? Want je kondigt aan dat je dus extra geld wilt ophalen... Uh, op de beurs door uh, aandeelhouders uh, te helpen nieuwe aandelen van je bedrijf te kopen, nieuwe aandelen uit te geven. En alleen om de aankondiging dat je dat wil gaan doen, kost ongeveer een derde van wat je beoogt op te halen, namelijk die 4 miljard. Dus als KPN 4 miljard wil ophalen, hebben ze met zo'n lagere beurskoers van zo'n min 20 procent nog een keertje veel meer aandelen nodig dan ze afhankelijk van plan waren. Dus ja, het is zuur voor de beleggers natuurlijk, hè, want die uh, teren behoorlijk in. Want wat wil het bedrijf nou eigenlijk? De schuld eh, terugdringen. De schuld is hoog. Zo'n 12 miljard euro, net zoveel als de hele jaar omzet... of drie keer de bruto winst van het hele bedrijf. En dat is het gevolg van heel veel investeringen. Denk aan de investeringen voor 4G. Die zijn trouwens niet eens bij die 12 miljard opgeteld. Die komen daar nog bovenop, maar ook in netwerken. In Duitsland, in België, eh, glasvezel en dergelijke meer... Veel geld daarin steken. Tegelijkertijd zie je omzet en winst teruglopen. Met andere woorden, je verdient minder. Eh, door veranderend belgedrag, door mobiel internet en dergelijke. Nou, die combinatie van minder verdienen en meer uitgeven. en hogere schuld. dat gaat natuurlijk niet goed. En dus moet je de schuld terugdringen. door geld op te halen. door een zogenaamde claim-emissie. Nou, dat betekent dat je nieuwe aandelen wil uitgeven. met voorrang aan de zittende aandeelhouders. Ja, en de markt, de zittende aandeelhouders, die er enorm van... want die krijgen nu voor hun kiezen dat KPN 4 miljard euro over hun rug wil ophalen. Een verdubbeling van het nu al totale uit, uh, uitstaande aandelenkapitaal. Enorme verwatering, want eigenlijk betekent dat voor de zittende aandeelhouders... gewoon een halvering van hun zeggenschap. En dat zie je dus terug in de beurskoers, die ook dus naar beneden kukelt. Dat is dus slecht nieuws voor de beleggers vandaag. Uh, als je weet dat dit commotie gaat opleveren op de beurs, ook daarbuiten, de gesprek van de dag natuurlijk, waarom doet KPN dit dan? Uh, door nood gedwongen zou je kunnen zeggen, want uh, de schuld is hoog, die moet terug. Anders heb je gewoon een probleem met de banken... Die in het verstrekken van hun kredieten aan jou, dan wel bij kredietbeoordelaars... die misschien jou gaan waarderen met die hoge schuld als een junk... Uh, status. Uh, en dat is natuurlijk. En een status, dan stel niet veel meer voor. Nee, dan moet je beter daarvan wegblijven. Een soort rood vlaggetje bij, bij een belegging. En bij een aandeel. Dus dan moet je dat uh, niet willen. Ja, en het is een beetje natuurlijk het spookbeeld. dat weer opdoemt met zoveel schuld. Uh, met zo'n 4G-veiling net achter de rug. Uh, KPN heeft tien jaar geleden ook zo'n avontuur gehad met UMTS. Ook veel geld voor betaald. Deed het bedrijf bijna de das om. moest als scheepbouwer worden ingevlogen. om het bedrijf nog van de, de onderhand, de, de afgrond te redden. Ja, maar bestuursvoorzitter Elke Blok blijft benadrukken. Het probleem. Het bedrijf zit niet in de financiële problemen. Wij hebben geen financiële problemen om door te kunnen gaan met het investeren. En een sterk financiële balans te hebben, moeten we die 4 miljard claimemissie doen. Om ervoor te zorgen dat we het bedrijf sterker kunnen maken voor de toekomst. Nou, dat dus bedrag is natuurlijk uiteraard gesondeerd bij de markt. Gepolst naar mogelijke interesse bij investeerders. En ook de aandeelhouders moeten nog groen licht geven voor zo'n emissie. maar al met al valt het dus gewoon slecht. Ja, om daar even één aandeelhouder uit te pikken. Een, een hele grote. Amerika Mobiel van de schatrijk, werelds rijkste man. Ja. Eh, Carlos Slim, de Mexicaan. Um, die zal denk ik niet zo blij zijn met die emissie, want dit gaat dus hem vooral heel veel geld kost. Ja, uiteraard. Wat, uh, nou, het kan toch wel twee kanten oprollen, maar in ieder geval... hij heeft een belang gekocht van 28 tegen een koers die ongeveer zo'n 6, 7 euro was. Dus dat is bijna het dubbele van wat er nu op de beurs betaald wordt. Dus hij verliest daar flink op, ziet zijn... Of investering eh, bijna halveren in waarde. Wordt bovendien gedwongen nu om eh, minstens de helft bij te kopen weer, wil je dat belang van 28% op peil houden. Dus zo bezien kan KPN zeggen, nou ja, op die manier hij, kan wij slim een klein beetje naar de achtergrond weggeduwd. Het kan ook betekenen dat Slim juist mogelijkheden ziet om eh, tegen een lagere prijs zich weer in te kopen. Hoewel, je zou kunnen denken, als hij boven die 30% uitgaat, moet je dan weer een bot uitbrengen op het hele bedrijf. Want je hebt een controlerend belang gekregen. Heeft hij wel zin in zo'n bedrijf? Dus dat kan nog twee kanten oprollen. Al met al eh, is het natuurlijk riskant avontuur. KPN kondigt het aan, moet het groen licht krijgen van de aandeelhouders die helemaal niet blij zijn. Vervolgens moet je dan de baan op de weg op uh, om dat aandeel aan de man te brengen, investeerders zien te interesseren, met een verhaal over dalende omzet, dalende winst, geen lekkere klanten, veel concurrentie uh, en met bovendien beloftes dat het nog voorlopig nog wel een jaartje moeilijk blijft. Nou. Nou, <laughs> Dankjewel, André. Dat is uh, meer dan een huishoudelijke mededeling over het begrijp KPM van vandaag. Het is natuurlijk een centraal thema deze uitzending. Terwijl wij zaten te praten, André, kreeg ik drie sms'jes van Joors van de Kerkhof. Erg ongeduldig. Joors, goedemiddag. Goedemiddag Tim. Uh, wil jij mij niet storen tijdens het werken? Ja, jij mij, stuurt mij een sms. Want, eh, maar dat is heel, <laughs> nou, heel toepasselijk. Dat je... he, want dat doe je vanuit het Museum voor Communicatie in Den Haag. En je vroeg uh, wat de eerste vraag zou zijn. Nou, uh, laat ik de vraag bij deze bedenken. Hoe communiceer jij vandaag? Nou, ik heb jou ge sms, omdat jij het niet aan WhatsApp doet. Of nauwelijks. Uh, ik heb je wel een wapje gestuurd, maar die is verder niet aangekomen. Ik heb André net wel verteld dat hij... Ik uh, gevraagd of hij er veel gebruik van maakt... en dat het een goed gesprek was met jou. Ja, zo gaat dat dan, hè? Ja, Interessante foto ik... van hem uh, bij zijn WhatsApp. Ja, ik moet je vertellen, ja, Rosab ja, gebruik ja, je, ik net als iedereen, maar, uh, maar ik ken ik werk met een oude versie. Dus dat geeft een beetje aan hoe lang ik hem alweer niet heb gebruikt. En in dat opzicht uh, moet ik dan weer wachten tot vanavond tot mijn zoon uh, weer de nieuwste versie kan downloaden. Maar ga verder! ter zaken. Ja, over, zon, over zonen gesproken. Dan kun je eh, ook op je WhatsApp kijken eh, wanneer ze daar voor het laatst op ge gekeken hebben. En dan heb ik altijd het idee van, eh, dat ik een beetje in de gaten heb wat ze dat doen zijn. Wat natuurlijk onzin is. En je moet je kinderen op die manier helemaal niet eh, controleren. Maar dat, dat WhatsApp gebeurt wel heel erg veel. En dat is min of meer gratis. Eh, in dat eh, communicatiemuseum kwam ik net eh, drie meisjes tegen. Twaalf en dertien jaar oud. Angèle, Danique en eh, Bojura. Bojura, die eh, waren daar in het museum. Om, omdat ze van school nou eenmaal naar een museum moesten. En we stonden daar samen met z'n vieren bij een oude telefoon. En zij vertelde hun eerste gedachten daarbij. Ik denk dat vroeger een oude telefoon. En wat zie je dan voor je? Dat mensen zo naar elkaar bellen en dat ze dan van die verhalen gaan vertellen. Een vernieuws en zo. Gewoon omdat het oud is. Mijn oma. Ja? ja. Die heeft nog zo'n telefoon. ja. Ik denk het wel. En daar belt ze jou nog mee op? Ik hoop het niet. <laughs> Want? Oud, slecht bereik, denk ik. Dit waren telefoons, zoals ik ze me herinner, waar je altijd bereik had. Als je belde en je had contact met iemand, viel die nooit weg. Hoe is dat nu met je mobiele telefoon, als je belt? Ik heb het altijd bereik. Ik heb daar geen last van. Ik heb wel altijd bereik, alleen het is altijd heel zacht. Ik hoor die ander heel zacht. In mijn huis heb ik bijna nooit bereik. Ja, dat is een beetje slecht. Dat is best handig eigenlijk, zo'n vaste telefoon. Ja, dat wel. We moeten ook heel vaak, als je iemand op een 06 belt... dan moet je altijd vragen om naar de huistelefoon te bellen... want anders verweer je namelijk helemaal niks. Gebruiken jullie je mobiele telefoon ook nog om te bellen? Af en toe. Uh, meer naar ouders, maar af en toe ook naar een vriend of vriendin. Maar af en toe, hoe vaak is dat dan? Een keer in de maand. En waar gebruik je je telefoon het meeste voor? Uh, voor WhatsApp en Ping. Ik bel eigenlijk nooit alleen heel soms als WhatsApp of Ping het niet doet... Met mijn ouders, maar anders nooit. Het is een beetje een onbehoorlijke vraag. En ik zal er zelf niet naar kijken. Maar zou jij je, je telefoon kunnen pakken en die, die WhatsApp of Ping even naar voren kunnen halen? En wat voor berichten je dan stuurt? Met mijn zusje en dan ja, stuur we altijd van die rare dingen. En dan zegt zij tegen mij, ik ben de kaasvier of zo. En dan eh, als we de vorige keer zaten, wie is de reisleider te kijken. En die man die zei roekeroekoe... en ging zei tijd roekeroekoe naar me schrijven. En je en hebt bij Ping zo'n soort. Uh, als je ping schrijft met drie uitroeptekens, dan uh, komt er zo'n, dan gaat je telefoon helemaal trillen... en dat doet ze dan de hele dag naar me. Leuk. Uh, en bij jou? Naar vriendinnen om te vragen hoe laat ze komen of wat ze moeten doen of zo. En als je nog huiswerk hebt, wat we moeten doen. Denk je dat het nog enorm gaat veranderen de komende jaren? Dat er iets anders komt voor WhatsApp of voor met elkaar communiceren? Ze willen, ze willen wel met Facebook gratis bellen maken, dus dat zal wel nog komen. Maar voor de rest eigenlijk is dit gewoon goed. Ik hoop niet dat uh, WhatsApp weggaat, want daar, ja, dat vind ik wel heel handig. Je kan gewoon met iedereen praten over wat je wil. En je hoeft niet helemaal te bellen of het gaat van je internet af of van je belt goed af. En zou je het niet fijn vinden om je vriendinnen te ook op je voet staan? Nou ja, te voelen of te horen in plaats van via die halve zinnetjes via WhatsApp? Uh, je ziet elkaar toch nog vaak genoeg. Je spreekt ook stel je wat af via WhatsApp of zoiets. En als, uh, wij zitten met z'n drieën bij elkaar in de klas. En s ochtends vragen we dan aan elkaar hoe laat ze op school komt. Of wat je af hebt voor huiswerk. En dan als we op school komen praten we altijd nog over wat we hebben gewatsapt. En dan praten <laughs> ze wel eens nog over. Ontzettend handig. En kun je je voorstellen bij deze telefoon: dat die in de gang hing van het huis. en dat je moeder met een vriendin aan het bellen was. Een half uur lang, drie kwartier lang. En dat opa of oma vanuit de kamer riep, hou nou toch op. Nou, het zal me irritant lijken, want je moet de hele tijd staan. En je kan er ook niet ergens heen lopen, want het zit aan de snoer. Als ik nu met iemand bel, dan ga ik altijd op mijn bed liggen. En dan ga ik, zet ik gewoon de tv aan. En tijdens tv kijken ga ik met iemand bellen. En als je zo'n telefoon hebt, dan moet je altijd in de gang staan. Of je moet met een stoertje naast de, tv gaan, naast de telefoon gaan zitten. En dan kan je niet even ergens heen lopen of buiten... Iets doen met je telefoon. In ieder geval werkt de apparatuur in het Museum voor Communicatie. Later deze uitzending komt Joris bij ons terug. In Denemarken is de politie een klopjacht begonnen... op de man die probeerde de Deense schrijver Lars Hedegaard te vermoorden. Korrespondent Dirk Evers in Kopenhagen. Waarom had deze man het gemunt op Hedegaard? Uh, hele koor, zoals de Denen zeggen, die uh, staat bekend omdat hij een beetje een provocateur is volgens de ene. Volgens anderen zegt hij de waarheid. Hij is zeer uh, sterk tegen het islamisme gekant. Uh, denk als we Denemarken zeggen ook aan de cartoons van Mohammed. Uh, hij neemt geen blad voor de mond, heeft onder meer een. Uh, veroordeling opgelopen wegens racisme, omdat hij gezegd had dat uh, ja, moslimgezinnen, uh, dat daar meisjes worden verkracht door een Ooms, dat is dan later, heeft, is, is, is die veroordeling dan niet gedaan... omdat hij in een privégesprek werd gezegd. Maar hij staat dus bekend, hij is begin 70... Eh, als een zeer sterke criticus van de islam... heeft ook een zekere meneer Wilders naar hier uitgenodigd... om hier te komen spreken. Dus een debatteur eh, die het, eh, ja, geen blad voor de mond neemt. En als we dan kijken, eh, Dirk, naar de aanslag van vanmiddag... die mislukte uiteindelijk... Wat... Door het een beetje lijkt als een tamelijk slecht voorbereide actie. Ja, en dat is ook de inschatting van een uh, oud directeur van de Deense veiligheidsdienst die zegt vermoedelijk, maar we moeten alles openhouden. Vermoedelijk gaat het om inderdaad islamisten die het gemunt hadden op Lars Hedeko. En veel van hen zijn niet goed voorbereid. Ze zijn dus heel ijverig, maar uh, het zijn amateurs. En het is dus ook fout gegaan toen ze een pakje wilden afgeven. De man was uh, verkleed als een uh, postbode. Uh, uh, en Hillekauw uh, doet de deur open, neemt het pakje in ontvangst. En de dader uh, trekt een pistool en schiet, maar schiet dus over Hillekauw. En probeert dan nog een tweede schot af te vuren, maar daarbij uh, klikt zijn pistool. En dan is er een kleine, volgens Hillekauw, die. Telefoon is al aan het woord is geweest. Is er is een kleine worsteling gevolgd. En daarop is de dader ontsnapt. Ja, hoe dan ook, Het blijft natuurlijk een serieuze kwestie. Zeker als je, je maakt die, die, die vergelijken kan met die, die striptekeningen over de profeet Mohammed... met een bomtoelband, de striptekenaar Koert Westergoord. Um, die, die zit inmiddels ondergedoken aan. Mislukte aanslag en talloze doodsbedreigingen. Geeft dit aan dat de islamkwestie nog steeds een hang heet hangijzer is in Denemarken? Uh, ja, dus wel. <laughs> Vanaf vandaag dus wel. Nu, het was wel bekend dat tegen Denemarken... omwille van de cartoon-kwestie een verhoogde dreiging bestond. Dat heeft de Denense Veiligheidsdienst steeds herhaald. Nu, Lars Hildekor was voorzitter van een genootschap... dat zich noemde Genootschap voor de Persvrijheid... En dat vooral dus eigenlijk kritiek op de islamspuiden... omdat daardoor mensen, debatteurs, niet durven deelnemen aan een open debat. Uh, dus hij liep misschien een beetje in het vizier... maar uh, tot nog toe is hij vrij, uh, heeft hij vrij kunnen rondlopen. Dirk Evers vanuit Kopenhagen, dankjewel. Straks een ware verkiezing was het, inclusief audities om een nieuwe weerman te vinden. En die nieuwe weerman van de NOS, die is... Peter Kuipers Munneke, hoor hem zo. Eerst gaan we naar René Passet. Goedemiddag. Dag Tim. Het is niet al te druk uh, niet al te drukke spits, moet ik eigenlijk zeggen. 20 files, alles bij elkaar, 70 kilometer. Vooral bij Amsterdam valt het mee. Daar alleen een korte file voor de Contenon bijvoorbeeld. Nou, die winterse buien die af en toe over het land trekken... die zijn wel hinderlijk voor het verkeer. Het blijft eventjes liggen, dan is het toch oppassen. De meeste files zijn te vinden bij Rotterdam. En op de A27 is het ook wat drukker, naar Breda vooral. Tussen het, het everdingen en Noordenloos rijdt het langzaam. En verderop voor de brug bij Gorkum nog eens 5 kilometer. En ook de file op de A28 springt eruit van Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en Leusden, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdiek. We hadden Erwin, maar die is weg. We hebben Willemijn, we hebben Marco, we hebben Gerrit... en binnenkort hebben we ook Peter. Welkom. Ja, dankjewel. je Je volledige naam? Peter Kuipers-Munneke. Leeftijd? 32 jaar. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Groningen. En dus de winnaar van die openbare zoektocht naar een nieuwe weerman of weervrouw. na het vertrek van Erwin Krol. Peter Kuipers-Munneke, waarom wil je bij de NOS in die enorme voetsporen treden? Nou, ik wil het eigenlijk niet zo zien om het in, groot, om het in voetsporen van Aaron Krol te treden, hoor. Zo, zo moet je het niet zien. Nee, ik heb ontzettend veel zin om hier aan de slag te gaan als, uh, als weerman. En uh, ja, kerstverse aanwinst, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En een kerstverse wetenschapper ook, hè? En niet zomaar één, een gepromoveerd experimenteel natuurkundige. <laughs> ja, dat klinkt heel mooi als je het moet zo zegt. Moet je het uitleggen. Uh, nou, ik heb natuurkunde gestudeerd in Groningen. En uh, um, daarna uh, ben ik gepromoveerd op onderzoek naar, uh, klima naar het klimaat in de Poolgebieden. En uh, dat is eigenlijk het werk wat ik nu ook nog doe. En dat, dat blijf ik ook gewoon doen uh, in deeltijd naast uh, mijn functie hier als weerman bij de NOS. Oké, okay, want voor deze plek natuurlijk zijn heel veel screentesten gedaan met meer dan 100 gegadigden, zo begrepen. Wat, wat gaf volgens jou de doorslag dat jij bent geworden? Ja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan de mensen die die screentests hebben georganiseerd. En waarom vond je jezelf zo goed? <laughs> ja, uh, zo'n vraag kun je natuurlijk nooit beantwoorden. Nee, nou, we gaan het zien en horen natuurlijk. Wat opvalt aan jouw verschijning, en dat zie je natuurlijk niet op de radio... je komt uit het noorden, kun je misschien een klein beetje horen... je hebt rood haar. Zo iemand hebben we al, Gerrit Hiemstra. Je bent toch geen Gerritje? Nee hoor, ik ben geen Gerritje. Ik uh, hoop dat uh, de mensen zullen uh, zien en waarderen dat uh, ik een, uh, een eigen persoon ben... en uh, dat het rood haar is, maar uh, iets aan de buitenkant. En uh, ik denk dat onze presentatietechnieken uh, vast... Uh, Heel verschillend zullen zijn. En een groot verschil. Je bent uit Groningen en uh, Geert uit Friesland. Ja, dat is een heel belangrijk onderscheid. Even heel concreet inhouden, Peter. Wat zijn jouw gedachten bij de klimatologische verandering in de afgelopen 300 jaar? En welke verwachtingen ten aanzien van meteorologische verschuivingen zitten er volgens jou in de pijplijn? Zo, dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, wat zal ik daar eens op zeggen? Zeg maar niks. <laughs> <laughs> Want je bent nog uh, niet aan de slag. Je gaat uh, wanneer beginnen? Ik uh, treed per 1 maart in dienst en uh, als ik een beetje ingewerkt ben in het uh, weersysteem hier op de NOS en ook uh, uh, nog wat extra presentatievaardigheden heb opgedaan voor de camera, dan uh, mag ik uh, in april een keertje los. En dan kom je ook bij ons in de uitzending. Lucel en ik zullen aardig voor je zijn, dat beloven we. Als je maar wel een helder verhaal hebt, maar daarin hebben we alle vertrouwen. Peter Kuipers-Munneke, dankjewel. Oké. Okay. En dat was eerder vanmiddag, want hij werd voorgesteld aan de NWS-redactie... en ging toen weer weg. En misschien wil hij er wel naar huis om. In ieder geval, Willemijn Hubert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Voor de sneeuw thuis te zijn. Want als we ons gaan richten op het harde nieuws op weergebied... dan kijken we vooral naar vanavond tien uur. Ja, dat is uh, ongewijzigd. Ik heb inmiddels wel de laatste run uh, aan, aan uh, modellen binnen... En die geven inderdaad aan dat de sneeuw ook wat noordelijker komt... dan ik in eerste instantie verwacht had. Nou, weet u als luisteraar natuurlijk helemaal niet wat ik verwacht had. Het begint in het westen van het land, om een uur of tien vanavond. En um, dan schuift het richting het midden en ook het zuiden van Nederland. En daar gaat het dus sneeuwen tot morgenochtend vroeg. Ik denk dat morgenochtend rond een uur of zeven... de provincies Zeeland, Brabant en Limburg nog aan de beurt zijn. Maar zit u wat noordelijker, hou dan daar in de spits... Ter degen rekening mee dat er misschien dan ook dan nog wel wat sneeuw kan uh, vallen. En er kan lokaal best wel weer een paar centimeter gaan vallen. Dus het is wel echt een sneeuwvlooring. Kijk zo. En blijft er de komende dagen zo'n winters? Nou, ik verwacht dat de sneeuw. We hebben temperaturen die overdag nog in eerste instantie een paar graden boven het vriespunt uh, uitkomen. Uh, en af en toe kan er ook wel wat regen vallen. Dus ik verwacht niet dat de sneeuw heel lang blijft uh, liggen. Maar de bovenlucht is vrij koud en we zitten nog steeds in een noordelijke stroming. En dat verandert eigenlijk niet zo heel erg veel. En ik verwacht dus wel dat er nog steeds een aantal winterse buitjes geregeld de komende dagen over ons land zullen trekken. Willemijn Hubert, dankjewel. Hey, hey. Looking out the window, the sun is shining below me. Is my Lilo? So we should go, we should go. 14040. We'll lie about your age. Funny, find me for me party, followed by a rave. Fly. Be on I'm sick Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back the <laughs> in claim 14 or 40, you lie about your age. Fun for me, party was followed by a rave. Fly. Een kerstversplaatje van afgelopen maand. Holiday van Will and the People. De onderste steen moet boven. Vanuit die overtuiging willen drie politieke partijen... een parlementaire enquête naar de ondergang van SNS Reaal. Het gaat om de PVV, de ChristenUnie en de SP. Andere partijen in Den Haag zijn nog niet zover. Peter Blok, wat moet die enquête dan opleveren? Ja, nou die partijen willen dan zo snel mogelijk een antwoord op vragen... als uh, hoe kon het toch zo misgaan met uh, SNS Reaal? Hoe was het toezicht van de Nederlandse Bank? En is de interventiewet die dat allemaal mogelijk moest maken... om uh, de sleutel op te eisen bij die bank wel goed genoeg? Ja, en was uh, nationalisatie ook echt de enige en is dat ook de goedkoopste oplossing... Nou, het zwaarste politieke middel moet uit de kast worden gehaald. De enquête waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord... vindt Carola Schouten van de ChristenUnie. Aan de ene kant dat er uh, waarheidsvinding is. Wat is er nu precies gebeurd en hoe heeft het zover kunnen komen? En de tweede ook uh, dat er nog eventuele lessen uit te leren zijn voor de toekomst. Ik hoop niet meer dat dit voorkomt in de toekomst. Maar uh, wij moeten echt ook kritisch kijken of we dus wel voldoende mogelijkheden hebben... om eerder bijvoorbeeld bij een bank of een verzekeraar in te grijpen. Ja, Arnold Merkies van de SP, die wil ook het liefst een enquête. Nou, uiteraard zo snel mogelijk. Kijk, uiteraard zullen we eerst een debat hebben met de minister... Er is een hoorzitting met de Nederlandse Bank. Maar uit zo'n hoorzitting, uh, daar kun je een paar vragen stellen... maar uh, dan houdt het op. Uh, ik denk dat er een veel diepgavender onderzoek nodig is. Ja, en een uh, parlementair onderzoek en het uh, liefst een uh, parlementaire enquête... wil de SP. Ook de PVV vraagt hierom. Maar dat zijn wel de enige drie partijen tot nu toe. Wat weerhoudt andere partijen ervan om deze stap niet of nog niet te willen zetten, Peter? Ja, nou, de vragen zijn er genoeg, maar de meeste partijen zijn zover nog niet. Eerst is er ook nog een hoorzitting met de Nederlandse Bank en een Kamerdebat. Oppositiepartijen, die willen zo'n enquête het liefste en het snelste... en ook als eerste. Regeringspartijen, die zijn daarbij voorzichtiger. Die willen niet nu het nieuws van de nationalisatie... nog zo vers is, hun ministers voor de voeten lopen of hen in de problemen brengen. Dus we zullen nog even geduld moeten hebben. Maar de wil is er, zegt ook Diederik van de Partij van de Arbeid. Nou, laten we eerst nou eens een debat voeren over hoe dit hier gelopen is. Laten we dan vervolgens nog met hoorzittingen kijken of er nog meer informatie boven tafel kan. En vergeet niet dat we ook nog een debat hebben over de commissie De Wit. De commissie de Wit die het onderzoek deed naar het bankaire stelsel. Daar kunnen ook heel veel vragen en misschien ook wel antwoorden aan de orde komen waar we mee verder kunnen. En pas daarna moeten we eens kijken wat er nog meer te weten valt. Maar vrij veel mensen denken van, ja, waarom duurt dat toch allemaal zo lang? En uh, waarom neemt u daar zo de tijd voor? Want ze willen gewoon dat er nu actie wordt ondernomen. Nou, het debat is voor, uh, morgen. De hoorzitting is deze week. Uh, het debat over de commissie De Wit is volgende week. We denken dat we vrij snel opereren op dit moment. Maar wanneer zitten ze in het beklaagde bankje? Nou, zo snel als dat maar mogelijk is. Maar we zijn ook een rechtsstaat in dit land. En je kan niet zomaar iemand met een soort heksenjacht achtervolgen. Daar moeten wel uh, de juiste procedures en regels voor gevolgd worden... Dat vind ik soms heel frustrerend. Maar anderzijds ben ik er ook trots op dat we niet zomaar iedereen aan de schandpaal nagen. Ja, en minister Dijsselbloem van Financiën... die ziet zo'n uh, parlementaire enquête met vertrouwen tegemoet. Maar uiteindelijk uh, gaat de Kamer erover. Wil een meerderheid een enquête, dan komt hij er. Nou, het laatste woord over SNS Reaal is dus nog niet gezegd. Morgen nog veel meer vragen en antwoorden in het Kamerdebat. Morgenmiddag wordt dat gehouden. Peter Blok vanuit Den Haag. En direct na vijf uur keren we terug in Den Haag met meer nieuws. Vanuit het Binnenhof, maar natuurlijk ook vanuit dat Museum voor Communicatie. Blijf luisteren. Tot zo. Vanavond BNN Today. En op een gegeven moment kwam ik bij iemand van het Vrijstikisch leger... en die wist gewoon zeggen, ja, die is dood, die is dood. Vanavond om half negen op Radio 1. Jij hebt onderweg die oude naast me nog een paar keer ingehaald. <laughs> ik zou fijn oude tegen zeggen. Luister en kijk mee